Dit is Nijhuis met het Internationaal. journaal Paul is rond half zeven een vliegtuig geland met toeristen uit Tunesië. Aan boord waren 111 Nederlandse passagiers en 4000. Twee van die passagiers zouden vandaag sowieso al terugkeren. De rest heeft zijn vakantie voortijdig afgebroken. Ook de vijf Nederlanders die in het hotel zaten waar de aanslag werd gepleegd... waren aan boord van het vliegtuig.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 De Nederlandse politie is miljoenen kwijt aan smarte geld voor agenten die kampen met een posttraumatische stressstoornis, schrijft het Algemeen Dagblad dat de cijfers over de betaling in handen heeft. Dit jaar wordt zo'n 20 miljoen euro uitgekeerd en daardoor moet de politie mogelijk extra bezuinigen. Tot nu toe hebben 237 agenten met een posttraumatische stressstoornis een uitkering ontvangen. Gemiddeld kregen ze 85.000 euro per persoon. Het Griekse volk mag zich in een referendum uitspreken over het financiële reddingsplan voor het land, heeft premier Tsipras bekendgemaakt in een tv-toespraak. Het referendum wordt volgende week zondag gehouden, na de deadline voor Griekenland, die is komende dinsdag. In zijn toespraak haalde de premier hard uit naar de schuldeisers van Griekenland. Volgens hem worden onmogelijke eisen gesteld die indruisen tegen de Europese waarden. In Rotterdam is vannacht iemand op straat doodgeschoten. Het gebeurde op de Buitenhofstraat in Rotterdam-West... Volgens de politie is er een aantal keer geschoten. Buurbewoners spreken van zeker tien schoten. Daarna zouden meerdere mensen zijn weggerend. Het weer, de dag begint met buien, in het oosten mogelijk met onweer. In de loop van de ochtend trekt de regen weg... en de rest van de dag is er geregeld zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files...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 Zandvoort. Ja, Zandvoort heeft het, voldoen het voldoen al 25 jaar. En jij beleeft het. het. Op ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. Live. B -B met, met, met nu. Tobak leef. Dit is niet het einde van de november. Maar hooguit het begin. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit alles komt samen op de ja, Geweldig. We gaan beginnen. Zeg, we gaan beginnen. We gaan beginnen. Yeah. Dit is een Goedemorgen, Toebak leeft op de radio. Goedemorgen. Het is. de uh, day after. Uh, ja, je zou denken: het is uh, vrijdag de 13e gisteren. Maar nee, het is twee keer zo erg. En dan wordt het vrijdag de 26e. Cheers, man. Drie ja. heftige aanvallen gewoon in Kuwait. In, uh, in Frankrijk en uiteindelijk in. Waar was het nou het nog? Tunesië, meer? In Tunesië, volgens mij. In Tunesië. Ja, het is echt bizar. Ik heb vanochtend even terug zitten kijken naar, de, naar het nieuwsstukje. Wat een moloot uit een bootje vandaan op het strand rondlopen maaien. En vanochtend zijn er alweer wat mensen geland. Nederlanders die zijn teruggekomen op de vakantie. Zoals, het is van klaar die vakantie. Ik kan me voorstellen. Je ja. gaat daar niet echt meer rustig zitten. Je blijft toch maar in Nederland denk ik. Ja. Maar ja, wie zegt dat je daar veilig bent. Hè? Je ja. weet het niet. Ja, gisteren natuurlijk weer bij uh, Jinik Ook weer het verhaal van ja... Ja, hoe veilig zitten we in Nederland? Nou ja, dan is één een zo'n man die het wel erg veel verstand heeft... van, van, van uh, terroristische aanslagen en uh, van islam en dat soort dingen allemaal. Die zegt, als nou, het nog steeds groter... dat je met de auto iets krijgt... dan dat je uiteindelijk uh, uh, hoe ben je dat, uh, dat je, uh, oh, slachtoffer bent... Neergeschoten, ja, neergeschoten wordt Ja, neergeschoten nou, oh. wordt, ja. Maar als je dan weer op de televisie... en er uh, ja, zijn wel slachtoffers bijgevallen... dat je denkt van, fuck, is wel in Nederland. Dus Gelukkig is het nog niet gebeurd in Nederland... maar het gaat wel een keer gebeuren, dat geloof ik zeker. Ja, nou, jij denkt het wel? Ja, natuurlijk. Ja, maar weet je, eigenlijk moet je. Als horen we er toch ook niet bij, hè? Ja. Oh, je wil het bij horen. Ja, ja. Bij de slachtoffers. Zo klinkt het bij de wel. Ja, nee, maar ik ken een vrouw en die zegt ook: van, ja, je, je moet positief denken. Iedereen gaat nu negatief denken. En daardoor gaat het nu weer... Gaat het inderdaad gebeuren in Nederland? dat is jouw schuld. Ik zeg: het gaat niet gebeuren in Nederland. Je hebt gelijk. Je ik moet zeg: het zo het gaat, dit gaat ophouden. Het gaat hm? gewoon goed worden. En iedereen gaat gewoon vriendelijk zijn tegen elkaar. Ja. Nou ja, ik, ik, ik dacht zelf dat het... Uh, niet als iedereen dat denkt. Ja, maar ja, ja nee, als, positief. Ja, je kan ook met z'n allen gaan bidden. Als je met z'n allen afgesproken in de wereld. Je gaat met z'n allen bidden, mediteren mag ook. Dus dat okay, vind ja. ik een beetje. Dan uh, komt er geen oorlog. Ja, tuurlijk. Als je met z'n allen maar blijft bidden... Blijf gebeurt bidden, er ook verder niks, Gebeurt hè? verder ook niks. Winkels gaan niet open. <laughs> nee. En uh, er, er wordt slecht. geen uh, hooi van het land gehaald. Nee, het was slecht voor de economie dan weer. Ja. Als je met z'n allen blijft bidden of mediteren. Het is wel even een rustmoment over de hele wereld. Maar of je iedereen erbij kan krijgen? Ja, dat, is dat, altijd, is de vraag. dat is altijd weer de vraag. Ik, maar... ik ben klaar met die rust. Ja. Ik wil, er moet een beetje actie komen. Ik wil weer een beetje actie. <laughs> ja, dat kan je ook op een leuke manier doen. Hey, het is in ieder geval uh, weer zaterdagmorgen even naar 8 uur. En tot en met tien uur. Doe, op de radio. <laughs> Was vandaag een beetje op zijn website aan het kijken. Is hij nou nog een beetje actief deze Eagle Eye Cherry? Nou niet echt. Tot en met 2005, half of 6, heeft hij nog wat uitgebracht.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 you'll be one anymore You've been here once before You've been here, that's for sure But I don't think you'll be one anymore You've been here once before You've been here, that's for sure Cherry, de zoon van Don Cherry, die is ook een zanger geloof ik was hij. maar ook een uh, niet onverdienselijke galvuur. En uh, Steve toen uit was zijn grootste plaat en eagle Eye Cherry, ja, dat is uh, zijn zus geloof ik. In 2006 heeft nu nog iets uitgebracht, Live and Kicking, en ik was een beetje op YouTube aan het kijken en daar kwam ik nog een single tegen van hem en die is dan nou weer van vorig jaar, dat is deze plaat. Slemgeluid herken ik. Zo lekker meer zoet. jou hoor. Heerlijk. Ik ga deze de halen, denk ik. Hier uit uit is zijn laatste zing Het can't get enough of your love. Sorry, wat zegt u? Ik vind het wel weinig vernieuwend. Ja, ja, maar goed. Je hebt een bepaalde imago aangemeten. Dat je denkt, nou, daar ging het uh, destijds goed mee. Want hij had, geloof ik, in 2014 nog een, uh, had hij een, een, iets gekregen, een onderscheiding. Toen ging hij naar Londen toen, omdat um, uh, er zoveel van de Save Tonight waren verkocht. Toen dacht hij, van, nou, dat moet ik vast hoor. Dat is de klassieker. Als ik daar nou weer iets op uh, doorborduur, borduur... kan ik misschien <coughs> nog weer een beetje in de hitparades terechtkomen. Nou ja, goed. Ja, succes. Het is altijd lastig, hoor. Om als artiest een beetje populair te blijven. Het is dus, uh, de, de, de zaterdagmorgen. En hij is toch aangeschoven. Ja. En hij is vandaag met de auto. Ja, het is, kijk uh, uit. het is gelukt. Ja. Eindelijk. Ja. Hey. Nou, want je hebt je rijbewijs teruggekregen. Hij is. Uh, ja, ik heb hem afgelopen... dinsdag kon ik hem aanvragen, woensdag kon ik hem ophalen. O, oh. dus En Tien jaar? Tien, Tien jaar. Tien jaar. Tien jaar zie je vast. En wil je wel na negen jaar vast een nieuwe aanvraag? Dan? Ja, nou, ik hoef dus nu die medische keuringen niet meer te doen. Oh, oké. Okay. Nou, okay. oh, okay. ja, ik weet niet. Zekerheid voor alles hoor. Ja, dat is zeker hoor. Zegt een zeg een ambtenaar zeg ik wel of op tijd aanvragen. Hoor je, mannen hoor je meteen en ik wel op tijd aanvragen, want anders zit je er weer. Ja, ik zat me ja, als... erover te verbazen. Je hebt ja? tegenwoordig dat DigiD en zo. Ja. Waarom kun je die aanvraag. Ja, maar dus niet, niet zozeer... Kijk, die medische verklaringen en zo... Dat kun je allemaal via je DigiD regelen. Ja? Maar waarom kun je het aanvragen van een paspoort? Kijk, ik snap dat je het zelf moet ophalen... En dat je hem ja? moet legitimeren. Ja, ja, ja. Dat snap ik allemaal. Ja? Maar waarom kan ik niet met mijn DigiD gewoon die aanvraag doen? dat fotootje uploaden. Ja, dat moet wel een beetje werk blijven. En er zit er vandaag ook nog een stuk met prijskaartje aan vast. een uh, rijbus. Ja, uh, 38 euro oh. volgens mij om hem gewoon aan te vragen. En dan komt er nog... Uh, 38 bij voor, uh, oh, als ik okay, voor spoed. Ja, Zodat ja, ja. ik hem de volgende dag kon ophalen. En als je hem kwijt bent, is het geloof ik nog een keer 38. Ja, ja. ik bedoel, ik zit toch wel op de, de, de, de 100 euro. En ik geloof dat de maat van mijn werk bij zo'n bedrijf... En nou, ik weet niet meer wat, wat het ook weer kost om zo'n ding te maken. Nou, het klinkt toch wel... Nee, al... Niet veel in ieder geval. Nee, nee, niet veel. Nee, nee dat hoor ik wel. Goed, nog meer dingen die ons bezighouden zijn. Ik zie net al allerlei filmpjes over een haai. Die, mensen ja, een haai dat heeft. was helemaal niks. Robin van Persia, die vangt een haai in. Zie je Robin echt Ropper... zo'n vreselijk Jaws haasje erbij. Ja? Klik je erop. En dan zie je gewoon dat hij uh, de hele tijd uh, aan het vechten is om iets uit het water te krijgen. Dat op het laatst zwemt dat weg. Dus, dat nou, dat was het helemaal... zou ook een mens kunnen zijn. Ja, van een inktvis. Of een mislukte uh, ja. mis, nou, drinkling. Uh. Robie van Persie, dus het zal wel... Uh, <coughs> Schijnlijk zo'n klein visje is. Het ja. alles doen altijd alsof het heel erg een is. Een goudvis. Ja, dat maar, is het. Dus. Maar wat voor nieuws je hebt, er is in, uh, in Den Haag... heb je, een, uh, heb je het milieucentrum uh, die heeft daar midden in de stad hebben ze een projectgroep en dat heet Onttegel. Niet Ontregel, maar Onttegel. Onttegel? En die hebben dus midden in de stad de bestrating vervangen door groen. Want het schijnt dat Den Haag het warmste stadcentrum heeft van Nederland. En de operatie Steenbreek wil dit hitte-eiland effectief bestrijden. Nou, er staat een fotootje bij en ik vind het wel leuk. Ik ga hem wel even op onze Facebookpagina zetten. Dus de tegels gaan ze eruit halen en dan gaan ze meer groen. Ja, dan gaan ze meer voor groen, ja. groen ja. Dus en groente? De, groente dus straks, ook. straks heb je geen voetpad uh, geen meer, maar gewoon. Uh, ja, gewoon, is gewoon weer, ja, gewoon weer gras. En heerlijk gras. Er liggen natuurlijk altijd de om Heel te ja, ja, lopen. Ja. Lekker blote ja. voeten kan je door uh, de stad heen lopen. Nee, ik ben ervoor, hoor. oh wat? Weer terug naar het zandpad. Zandpad ja, nee, in de stad. Nee, ik ja. ben Ik zal hier. de foto laten zien. Kijk, het is gewoon midden in de stad. Dan heb je plotseling een uh, groentetuintje. Ja, ruk je er gewoon een paar tegels uit. Ja, nee, ik... ja, maar in Zandvoort mag dit ook, hè? Ja? Mag ja. In Zandvoort mag je gewoon. Als jij voor je huis alleen maar tegen hebt, mag je gewoon twee of... Drie tegels eruit halen en dan mag je dan een, een rozenstruik. Ze helemaal van zo? een pot gerukt ook, dit ziet er zo ontzettend rommelig uit gewoon. Dit is ja. echt fout vind ik dit. Maar dit, ja. is, zeg maar, dit is een trend die ze ja. hebben gehaald uit al die ontwikkelingslanden ja. waar gaten in de weg zitten. Ja. En daar nou zijn dan mensen, ja ze repareren het niet, wij ja. kunnen het niet zelf repareren. Nee. Nou dan planten we er gewoon bloemen in, dan staat het nog een beetje leuk. Ja. Dat doen ze in ja. ontwikkelingslanden. Nou, daar komt het, ja. ja, maar dat is toch leuk? Of, of een groeit vuil, dat zou kunnen zijn, hey, best leuk dat vuil. <coughs> ja. Nou ja. Ja goed, je had het net over haaien. Nou, er schijnt een klopjacht te zijn geopend in uh, Amerika. Daar uh, voor de Noordkust, de, de, de, de, de Noord- en Noord, South Carolina en Florida. Daar schijnen regelmatig mensen te worden aangevallen door uh, haaien. Uh, regelmatig zijn er ook uh, uh, jonge mensen hun arm kwijt. En uh, ze denken van uh, straks met 4 of July dat ze wel extra patrouilles moeten uh, daar gaan doen. En ook uh, met drones boven gaan vliegen. Dus, uh, dus we het willen, is het wel even we willen gewoon extra drones hebben. Dat is gewoon ja, nou ja, goed. Van het verhaal. Ja, ze zeggen ook dat er veel meer mensen het water in gaan. Vandaar dat er ook meer slachtoffers zijn. Maar oh, goed, ik ja. zie in Florida 28, Hawaii 7, South carolina 5, Noord-Carolina 4, uh, uh, Californië 4. Ook 4. Ja, het is best nog wel aardig uh, wat slachtoffers uh, doorhaaien. Dus ja, ja. Uh, okay. zal even over nadenken als je gaat uh, gaan bieten uh, dingen. En nu weer je gaat. Uh, uh, surfen? Beach surfen, oh, graag, surfen. Surfen. Ja, surfen? Ja. Ja, surfen? Ja, gewoon surfen. Goed, wat had jij nou? Ik, ik zag je net toch even. Nee, nee, nee. nee? Oké, okay. nou doen we straks. Tijd, ja. Tijd voor muziek. Tijd voor muziek! Dat is nu uh, vorige week draai ik al voor het eerst en zeker niet voor het laatst. Dit is een leuk Nederlands beentje. Het heet Electric Tears: The Bloodshed Eyes. and And to wave goodbye. Don't. Oh, meer zoet. Oh, pas op, ja. Ja, dat doen van straks weer natuurlijk ook die niet dat de politie te gaat staken. Dat is echt schandalig dat ze fiets fietsevenement gaan blokkeren ook, zeg maar. Nou, we zelf eigenlijk een boete daarvoor moeten krijgen. Daryl N. Ja, wel. sinds uh, 2013 zijn ze een beetje actief. Het is een tijdje rustig geweest natuurlijk. Ja, de mensen hebben nog wat andere dingen gedaan. Onder andere Arne Soldaat is bezig geweest met de, de band uh, Jam, de coach. Maar ook zelf heeft hij plaat uitgebracht. Dus dat is ook wel weer leuk. En ook uh, Jeroen Klein, de, de, de drummer, is uh, bezig geweest bij Spinfish en Johan. En de plaat die we voor deze plaat draaide was Electro Tears. Dat was namelijk een man van uh, Johan. Die uh, Johan was toen gestopt. op een, een gegeven moment zegt hij: Nou, ik wil even wat stevige muziek maken. Ik weet het allemaal zo stoer. van Johan. Dus hij heeft een beetje peng, uh, punk gemaakt. Ah. Uh, pop. En dat is uh, deze plaat geworden. Dat heet uh, Bloodshed, uh, Bloodshed, Bloodshed Eyes. Weet je wel, door, oh, ja. bloed, doorlopen, door doorlopen ogen. ogen. Oh. Oh. Ja, dat hadden we gisteren ook wel een beetje toen we zaten te kijken naar de televisie. Ongelooflijk. Vrijdag de 26. Ik dacht dat vrijdag de 13 gevaarlijk was, maar vrijdag de 26 is gevaarlijk. Maar dat is tegenwoordig worden. ook uh, gevaarlijk, is ja. is twee keer zo erg, dus zeg maar. Ja, en um. vele toeristen willen nu ook echt naar huis, hè? Ja, heel veel mensen. de toeroperators zijn echt helemaal druk bezig om elkaar te brengen om wie het gaat en hoe ze weer naar huis kunnen even. Ja. Gauw. Ja, ja nee. ik zou toch zelf denken van, nou ja, uh, ik blijf wel hier. Want de kans is toch vrij klein dat het nog een keer gebeurt op dezelfde plek. Ja. Maar ja, goed. Dan... Sorry? Dat is wel waar. Ja. Ja. ja, ik heb ook een Soes gezeten. En dan vind ik het toch wel... Uh, ik zag op een gegeven moment ook zo'n foto met al die, uh, met die leuke uh, parasolletjes van, uh, ja? van Riet en zo. Ik denk van, hm, wat? Het, is, het lijkt wel alsof dat hotel is waar ik toen was. Maar ja, er zijn er meer hoor. Het uh, lijken wel veel op elkaar. Het is wel, het is wel eng gewoon. Het is uh, jeetje. Ja, Erg ging allemaal wat er allemaal gebeurt daar, zeg. Uh, ja, ik, het is ook wel slecht voor het land. Want het ja. land was net een beetje aan het opkrabbelen. Ja, had weer ja. een beetje... weet uh, uh, Dat er uh, toeristen kwamen. Ja. Ja, en dat is nu toch wel weer uh, weg. Ja, ik hoor ook een journalist erover, Ja, shit, ja. Ik heb ook wel een beetje gevoel... dat ik nou weggaan of wil ik blijven? Maar ja, voor die, ja dus eigenlijk hebben ze een beetje op de rit... dat de uh, toeristen weer komen en zo. Uh, ja. ja. Dus, nou ja. Maar het schijnt dat de deskundigen zeggen dat dit bloedbad... Uh, ...onderdeel is van een bloedige reekse ramadan-aanslagen... Ja, ...vanwege het... de ramadan. Ik denk, hoezo dan? Ja. Ik, ik, ik zie daar geen verband tussen, hoor. Nou ja, van, in de moskee, ja. in Koeweit, ...daar werd in de moskee gedaan. Ja, en er zijn Door... heel veel mensen misschien aan het bidden. Ja, en ja ik bedoel, dus hij, denk, dat is van hetzelfde uh, wacht. geloof. Wacht even. Dus ja? In een moskee, ja. in, in de moskee was er een aanslag. De ja, dat was in Koeweit. Dus ja, uh, het is een beetje apart of het dan een gevaarlijke gek was... ...want namelijk in Frankrijk... ...die had namelijk nog ook wel een conflict met zijn uh, baas... Die, uh, waar hij zijn hoofd van heeft afgehaald, zeg maar. Um, verder in, niet in detail te treden. Maar goed, uh, die had nog een conflict met zijn baas. Dus hij denkt: nou ja, ze hadden al toevallig samenvallen. Maar ik denk het toch niet. Ik denk toch dat het wel een klein beetje gepland is. Maar goed, dan zullen ze toch wel op hun borst gaan kloppen. Dan zeggen we: kijk wat wij gedaan hebben. Best goed allemaal. Dan zullen ze binnenkort wel met de verklaring komen. Maar dat hebben ze nog niet gedaan. Nee. Ik heb het nog niet gelezen in de media, in ieder geval. Goed, nog andere nieuws? Even. even, even ja, ik zie je interne in, kortingscodes McDonald's. Is we nou? zijn uitgelekt via Facebook. Hey. Ik eet daar nooit, maar eet jij daar, Mark? Nee. nee. Oh, nou, dan noem ik ze. Nee, Mark noem is ik niet. Mark, jij had wat. Had ja. ik wat? Ja. Oh. ja. Jij zit te wijzen naar hem. Ja, dus, ja, ik uh, ja, wat zit je nou naar nou met te wijzen? Ja, ja, ik dat heel van. Ja, Hij is, nog hij nog is nog niet wijs, joh. zou ik ze dan maar geven? Naar nee, maar, maar die, die codes die ja? kunnen worden ingevoerd bij de palen van Easy Order. Nou, die hebben wij hier al helemaal niet. In Haarlem volgens mij ook niet. Jawel. Dan kunnen bezoekers hun eigen eten aanklikken en afrekenen. Die hebben we. Ja. Dan zal ik je er één noemen. 2 cola zero voor 3 euro? Nou, dat vind ik niet echt goedkoop trouwens. Nee. Twee Wick Max voor de prijs van één? We gaan even geen reclame maken natuurlijk. Voor de, voor de codes? Ja, nee, ook niet. Helemaal niet ook nodig. Niet. Nee, nee, okay. niet. Je gaat toch niet mensen stimuleren om juist uh, uh, fastfood te gaan nuttigen? Gelijk nee, helemaal dat niet. Is ook zo. Ja, dat ja, Ik hoor dat alles. Dat, dat is een hartstikke pauw, wow, dames en heren. Goed. Toeboek leefde erbij, hij die weer in de Ze berichten wat allemaal speelt en wat er allemaal geweest is. Maar hier is 21 pilots.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 21 Pilots en de laatste single, Tear in My Heart. Er zit een scheur in mijn hart. Oh die gaat helemaal stuk, zeg maar. Leuk videoclipje. En op een van de eerdere albums die ze uit hebben gebracht, hebben ze een vader op de voorkant gezet. Het zijn namelijk twee leden die dat allemaal runnen. Uh, deze 21 pilots. Je zou denken, misschien zijn ze met, uh, met 21 mensen. Nee, ze zijn met z'n tweeën maar. Maar goed, ze hebben uiteindelijk hun vader gevraagd om op de hoes plaats te nemen van de, de, de, de plaat. Ik weet niet welke. festival heet geloof ik, die plaat. Ja, dat was het. Wel, en dat was wel grappig. Het weer om te zien. Het is bijna half en uh, straks wat zand voor te berichten. Maar het is nog even te vroeg ervoor... Ja, het is en toch even te vroeg. Het toch? is toch even te vroeg? Ik ben He. wel nieuwsgierig. Er zijn een hoop dingen gebeurt, is het is vandaag Veteranendag. Oké, okay. dus ja. dan zie je ziet Willem-Alexander weer in zijn mooie pak. Ik denk het wel met een anjer. Ik zou nee. zelf persoonlijk geen anjer. Ik zou zorgen dat hij geen anje draagt. Want ik denk dat het toch weer een beetje te veel verwijzing naar Prins Bernard. Ja, het dus is wel opa. Ja, ik zou het niet doen. Ja, ik zou jou soms opa te ik, eren. Van. Dan uh, denken ik, iedereen eh, ook even aan hem. Nee, ik zou het langzaam proberen... Bernhard een beetje los te weken van de veteranen. Ik zou hem langzaam... Het is dus niet te veel meer over praten. Niet, niet hmm. extra aanhalen. Want ik bedoel... Uh, nou, vast, hij heeft wel een paar dingen gedaan... maar ook heel veel foute dingen gedaan. Dus laat het, laat het even loskomen, die tweede. Gol. Dus, maar, vandaag is ook dat Griekenland hoort... of het allemaal doorgaat. Ja. Ja. Hebben ze genoeg geld bij elkaar geschraapt? Of uh, is het... Uh, is het te klein? Ja, het is te klein geld. Het is te, te, te, daar kunnen we niks mee. En dan, en nu gaat de, de psypras, uh, gaat nog even een referendum houden... of uh, de Grieken het mee eens zijn dat ze uh, met de regels uh, gaan leven van Europa. Ik denk, wat is dit dan weer? Hebben die Grieken zelf ook nog iets te zeggen? Wat is dat voor onzin? Dat bepalen wij toch allemaal? Ja. Ja. Hou ja. eens even op. Gaat hij nou nog met, met Griekenland overleggen van... jongens, wat, wat vinden we? Moeten we die regels accepteren? Ja. Die mensen gewoon aan het werk hebben er niks mee te maken hoor. Het gaat nu echt om wat de grote leiders vinden en wat er afgesproken wordt. En dan mogen ze in de Europa blijven. Wat denk jij? Blijven ze erin? Nee, nee gewoon eruit knallen. Gewoon weg, klaar. Gewoon eruit knallen. Nee, nee zo simpel is het helemaal niet. Gewoon Rusland aansluiten. Dat is de ja. oplossing, denk ik. Nou, je, je hebt ook zo'n website, dan kan je vragen hey. hoeveel kost het. Het is wel zo dat er, er zijn, zeg maar, landen die niet in de euro zitten. Nee. Die er toch wel een stuk makkelijker bovenop komen, omdat die gewoon kunnen defleren. En, uh, kunnen kun ze later weer aansluiten, bedoel je? Ja, nou, voor mij hoeft dat niet zo per se. Maar. Nee. Weet je, laat eerst eens die mensen gewoon normale werktijden nemen. En het is wel mooi, want ze werken wel lang, ja? zeg maar, per dag. Alleen hun productiviteit schijnt heel laag te liggen. Dat is heel laag, ja, hoorde ik ook, ja. En ze werken, zeg maar, niet heel veel jaren. Dus ik denk dat ze ongeveer net zo lang werken als wij. Alleen doen ze in diezelfde tijd ongeveer 10% van het werk. 10%. maar oh ja, dat is wel rij. Oh ja, ik maak het wel echt heel zwart nu ook. Hè? Ja, het, ja, ik laat het wel echt heel, heel dus goed kwalijk. Dat is, dat is ja. bijna net zo productief ja? als onze ambtenaren. Maar ik las, oh. Hou eens op. <laughs> <laughs> maar ik ik las laatst ook dat er, er was een heel artikel over dat uh, al die uh, reders daar in Griekenland, die ja? grote rederijen, ja? die schijnen gewoon geen belasting af te dragen of amper. Nee, nou bijna. En dan ja. denk ik, nou, als we daar nou eens mee beginnen, want daar worden echt miljoenen winst gemaakt. Ja. Dan denk ik, van ja, uh, zo kom je er wel toch? Kijk, luizengeld kennen ze er ook niet. Echter, heel veel belasting hebben ze daar gewoon niet. Of, oh, ik ga daar wonen. Een, of een bedrijf kan het gewoon uitstellen en zeggen van: nou ja, ga ik wel een keer betalen. Komt wel. Ja, maar, de hele mentaliteit ja, maar, moet veranderen. En dat want, krijg je niet voor elkaar, volgens mij. Dat krijg je het niet voor ingewikkeld belastingssysteem is ook niet altijd goed. Dat nee, we dat, dat zien we in Nederland. Dat gaat ook allemaal op de schop. Nee. We gaan allemaal gewoon meer betalen en krijgen er minder voor terug. Nou, hey. oh, dat is een goede deal. Zeg. Dat is een goede deal. Oh, oh. Houd de staat in ieder geval: we zet je over om weer leuke dingen mee te doen. Weer uit te de, de delen en weer vrienden te maken in andere landen. Dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Straks de Zandvoortse berichten. Wat later dan normaal. Maar ja, dat is ook wel eens leuk. Het is ook wel eens leuk om zich vijf voor over half de Zandvoortse berichten te horen. Data rock, Ja. En alleen maar echte verhalen. True Stories. Dat klinkt als een computerprogramma, is het niet? En het heet dan namelijk True Stories, echte verhalen. Het is tijd voor echte verhalen, het is... Over half geweest, en dat noemen we altijd even wat zand voor berichten. Het Grote Huis, het probleem Pension, PP. Ja. In de Brede Rode Straat, dat op 18 juni had moeten worden ontruimd, is nog altijd in bedrijf. En buurtbewoners zeggen. er komen nog steeds weer nieuwe gasten aan. En uh, het schijnt. Ja, ze hebben natuurlijk uh, uh, ja vergunning aangevraagd, dat is afgewezen. En nu kunnen ze gewoon uh, nog doorgaan. Want dan moet het ook uh, uh, noem je dat vervangen voor worden ge uh, gevonden. En. Als ze komen controleren, kunnen ze vierkant komen controleren. En dan moet het worden ontruimd. En dan moet het er opnieuw aangevraagd worden. Dus het kan een hele lange procedure kan het zijn. Uiteindelijk kan het zo wel een half jaar overeen gaan voordat het uiteindelijk allemaal afgewikkeld is. Dus mensen daar in de buurt, in de Brede Rode Straat, sterkte! Ja, ja. Ja. Ja, zeker. Ja, het schijnt het, het toch niet zo makkelijk te zijn? Want dan denk je zelf nou, zet ze eruit niet kan ze er niet zomaar uit. En dan krijgen ze een waarschuwing, nog een waarschuwing en dan nog een waarschuwing. En uiteindelijk dan pas... Ja, dan, het dan moet je een knokploeg in gewoon. Wat zeg dat je nou? helpt Kijk uit, je bent ambtenaar, hè? Nee, dat mag ik niet zeggen. Dat, kan nee. je, dat soort nee. dingen kan je niet allemaal zomaar roepen, gek. Gek. Nee. Nee. Ja, helemaal ja, lossen. Jeetje. Oké, okay, ah, Mark, wat heb jij? Ja, Max en Jos Verstappen... Uh, <tus> Die gaan een, een demonstratie geven aankomende zaterdagavond om acht uur op het Raadhuisplein. Met zijn racehagens? Ja, ze Heel gaan uh, uh, ja, voor de liefhebbers van de, de Formule 1. Die kunnen de auto bewonderen op het ra uh, Raadhuisplein. En uh, vooral het geluid uh, bewonderen. Of als je er niet van houdt, uh, ja, dan is het uh, wat minder leuk. Maar uh, en ze geven een, een kleine demonstratie voor, uh, um, voordat ze de race gaan doen op zondag. Oké. Okay. Ja, En uh, Jos Verstappen die, uh, sorry, uh, Max Verstappen, die keert terug naar de, het circuitpark Zandvoort... waar hij uh, een jaar geleden nog de Formule 3 won. Keert terug en, alsof hij uh, een jaar lang weg is geweest. Nou ja, dan ja. uh, komt het wel op neer. Want ja. Ja, hij rijdt Formule 1 en die ja. rijden normaal niet op het circuit. Ah, okay. Dus uh, ja, het is vrij uniek dat hij nu met een Formule 1 wagen... <coughs> die rijdt. Oh, die, oh die, ja, dit klopt. Hij, dat hij zelf terugkeert is niet zo bijzonder, want hij is nog maar een jaar weg geweest. Maar de Formule 1 is bijzonder dat ja, terugkomt. ze gaan geen race rijden, maar ja, het is okay. wel... Oh, Hij ja. gaat uh, morgen, of uh, zondag, een, uh, ja, morgen een demonstratie uh, oh, geven okay. op het circuit, samen met ze. Wel leuk, hoor. Ja. ja. Daar ja. is Zandvoort groot in geworden. Kaarten zijn overigens nog, uh, ja, ik weet niet of ze nu nog in de voorverkoop kan uh, kopen, maar... het nee, zal wel gewoon de verkoop zijn. Ja, ik ben ja. op marktplaats voor de helft van de prijs. Precies, misschien wel. Ja. ja. Uh, de culinair Zandvoort is begonnen. En ik ben gisteravond heb ik een voorproef genomen. Met een, fles, met een flesje ja. wijn. Ja, <laughs> dus het was fantastisch weer. en Het was zo druk en dan hoor je dat ge, gezin daarna. Het was echt heel geslaagd. Oh, oké. Het, uh, want hoe lang duurt het? Het duurt tot en met uh, zondag. Tot... En ik heb, uh, okay. bij, ik heb bij mij heb ik eventjes ook uh, op onze Facebookpagina heb ik nog even gedeeld. Het is van, uh, van vijf tot half elf. Zo. En uh, vandaag is het van 4 tot half 11. En volgens mij is het zondags nog even iets eerder. Ja, nou ja dus, uh, het is een prachtig weekend. Dus uh, ja, ik zou zeggen. Zondag is van 3 tot half 10. Dus zondag vooruitzicht... is ietsje korter. De vooruitzichten zijn weer een stuk slechter hoor. Ja, nou, ja. gisteravond was het geweldig. Oké, okay, nou, goed uh, om te horen. Is ah, het is nu mooi weer, dus ja. we, uh, laten we dat vasthouden. Elk jaar is in augustus uh, is het Europese uh, kampioenschap Zandsculpturen in Zandvoort. En sinds, negen, uh, sinds 19 juni zijn er uh, ook kleine uh, sculpturen te zien, kleine beeldjes van zand gemaakt. En kunstenaar Maxime Gazendam bouwde een klein uh, uh, zandsculptuur, sculptuur, moeilijk woord eigenlijk, live in de Zandvoortse bibliotheek. En hij heeft een uh, bekend karakter gekozen... Mathilde van Ronald Dahl. En die is daar te zien. En, uh, uh, het is een grappig, hij heeft hem ook behandeld. Dus dan blijft hij ook wat langer goed. Ja. Wordt, kom je nou, terwijl terwijl stof, als... deze juist helemaal geen last heeft van het weer. Nee. nee denk dus je wat een onzin. Ja, maar ja, temperaturen uh, misschien. Ja. Nou, of kindertjes die uh, er tegenaan uh, ja, blazen. En zelfs ik is heb hem man? gezien gisteren, hij zag er heel mooi uit als oh, dokter okay. Of zij, Mathilda. Ja, erg leuk zeg. Echt nou, leuk, ja. Deze man is ook trouwens wereldkampioen, geloof ik. Of Nederlands kampioenschap met uh, beelden maken. Die ze er be heel bedreven in, in geval. Dus in een uh, ja. bibliotheek. Nou. Ja, en uh, de politie hield uh, in, de, in de nacht van zaterdag of zondag, dus vorig, uh, vorig weekend... een uh, 26-jarige bromfietser uit Zandvoort aan. Hij was uh, vlak daarvoor op een... Uh, Politiemedewerker aan, ingereden. De agent ging tijdens de horeca-dienst. naar een na, melding van een vechtpartij. Uh, voor het café in de Haltestraat. De uh, dienders haalden de uh, vechtende personen uit elkaar. en een van hen uh, zag de, uh, uit de richting van, de, van het raadhuisplein. een scooter uh, met behoorlijke snelheid uh, nader komen. En uh, ja, die reed uh, rakelings langs, de, uh, langs enkele voetgangers. en uh, de politie gaf de bestuurder een uh, stopteken. Nadat de bestuurder een agent had aangekeken en reed op hem af en ja, hij reed dus echt letterlijk op hem in. Hij kon dus net op tijds... op, op, opzij springen okay. en hij werd dus verderop door de politie staan. Okay. Oké. Hartstikke idee. Tik op de vingers. Ophouden. Grijbewijs is ingevorderd <laughs> hij zit, uh, zit vast. Okay. In het cellencomplex in uh, Haarlem. Dus. Levenslang zo. en dwangverpleging, ben ervoor. Anders gaan we moeten. Anders gaan we graag. Goed, straks, uh, mee, meer Sorry? Kruizigen. Kruizigen. Nee, dat gaat te ver. Oeh, hmm, de islamitische staat is hier nog niet, hè? Oh, nog even oh. wachten. Ik moet snap best wachten, dat sorry. je helemaal los wil gaan met al dat soort ideeën. Dan moet je nog even bij wachten. Ik kan je straks ja. aansluiten, gewoon. Dus dan uh, is dat heel gewoon. So I stay six feet away from you at all. Till you don't know who I am And I match Your movements match Each little toe tap Stands off to the side Reflecting you in silence I'm yeah. Chest. and I write Ooh. you letters, right? Kill Your Attitude. Oh man, Kill Your Attitude. Wat zie ik hier Een nieuwe single en die heet dus uh, Kill Your Attitude. Ja, leuke, leuke tekst. Uh, uh, je kent hem trouwens van een andere plaat. Ik zit te denken, waar ken ik hem ook alweer van? Uh, je kent hem waarschijnlijk van... Uh, knopje van deze plaat. You are a radar detector. Echt een leuk plaatje. Dit zit er een heel leuk videoclipje bij. Maar nou, eigenlijk ken ik hem daar niet van. Nee? heel wil ik zeggen. Oké, okay, deze is ook nog wel bij reclamespotjes gebruikt. Yo, are the radar detector. En er zit een heel grappig videoclipje bij. Daar heeft hij echt heel veel moeite voor gedaan. Alle effecten zitten erin. Je denkt van, grappig, maar zoveel moeite voor een klein beetje effect. Maar kijk maar eens even. naar. deze Darwin Dies en radar detector is de vorige plaat. Nou, dan moeten we deze even op onze Facebookpagina zetten. Doe jij dat deze keer? Nou, nee, niet nee. zo goed in. Mark? Huiswerk. Ja, huiswerk hier. En, maar computer je wel oh, vast? Echt waar? Oké, okay, oké. Okay. Nou, dan was het toch over Kill Your Attitude. Ja, gisteren ook die aanslag. En gisteren las ik in de krant. En. Uh, even nog een ding las ik in de lasing in de krant. Gisteren zag ik op het nieuws. Deze Richard Jansen. Hij ziet eruit als een echte Nederlandse jongen. Maar dat. Of zo, zo klinkt hij. Maar zo ziet hij er niet uit. Hij is lifeguard geweest. Nee, bodyguard is hij geweest in Amerika. Bekende Sterren. En uiteindelijk heeft hij nou. Uh, met de Koerden gestreden tegen IS. En gisteren vertelde hij al. Het is dus net als eentje schiet op de kermis. Die ES-gangers. Je door een, die schiet ze gewoon dood door een gaatje in de muur. En uh, ja, volgens mij. Ik weet niet hoeveel keer heb ik gehad, een stuk of veertig of zoiets. Ja, je moet er toch iets aan doen. En dan is de vraag natuurlijk of hij veroordeeld kan worden. Wegens oorlogsmisdaden. Ja. Hoezo dat? Ja, ja omdat hij toch soldaat is, doodschiet. Ja, dat zijn wel. De strijders huh? van IS. Yes, maar... maar dat is toch het idee van oorlog voeren? Uh, ja, maar... Of, er, of is het bedoeling dat je alleen maar burgers afschiet? Uh, nee. Voor mij niet. Nee. Maar, het, maar goed, dat, in Nederland werd dat toch altijd weer gevoeliger ook. Hè? Want wij zijn natuurlijk... Wij mogen daar ons er niet mee bemoeien. Dus hij heeft natuurlijk wel onnodig mensen neergeschoten op afstand. Ja, nou, dat, dat is, pri dat is prijsschieten. Dat, is, dat doet hij prijsschieten. Hij is er zo ja, wel heel nuchter over. Denk, ja, hmm, ik had er wat minder nuchter over gedaan als ik hem was. En ik had hem niet zo nodig op de televisie gemoeten. En zeker ja, juist, niet zo volop in beeld. Je kan er, je kan er wel zo nuchter over zijn. Ja? Dat kan ik me wel voorstellen op een gegeven moment. Ja, maar is dat nou zo slim nee. om zo helemaal met maar je kopie of, op of, de of, televisie of, te komen nee, in de krant? Nee, absoluut niet. Dan kan je veel beter gewoon zeggen, nou ik wil best wel wat erover zeggen. Maar uh, uh, uh, maak mijn gezicht even blur of zo, weet je wel. En maak er even een andere naam van. Ja, in plaats van, in plaats van ja. dan iets Amerikaans. Dan klinkt het ook wat geloofwaardiger. Ja, nou ja, ja. ja, Richard Janssen. Als je naar nou, hem nou kijkt, dan denk ik, nou voor mij, je dat ik van mij gaat Richard, Richard Jansen dus misschien is het zijn naam ook al niet. Maar goed, ik vind het een moeilijke materie. Dan denk ik van, ja, is het nou een beetje de held aan het hangen? Lastig. Want ja, hier is moet er natuurlijk wel iets mee gebeuren Ik kijk even naar rechts op mijn monitor. Ik zie daar twee... Twee schildpadden die twee gezellig schildpadden wat aan het doen zijn. Maar daar zijn gaat het niet om. Ze nee? hebben toch weer een pornofoto erop gezet. Ze ja. hebben ook gelijk gedeeld op Facebook. Maar er is een groep wilrenners die moest vrijdag uitwijken... voor een overstekende schildpad... op de Drechterlandse dijk in Eurstum, Noord-Holland. Daarbij zijn twee fietsers gewond geraakt. Ze kwamen rond we. kwart voor twaalf ten val. We. Ja? In Nederland moesten ze uitwijken voor een schildpad. Ja, een overstekende. En dan denk ik van... Hè? Alsof die plotsklap zo oversteekt. Ja. Maar een schildpad is natuurlijk super traag. En er staat hier ook bij: van het dier ontbreekt na het ongeval elk spoor. En dus uh, ik heb echt zo. Ah, het echt was wel. gewoon een steen hoor, volgens mij in de weg of zo. Ja, het is een steen, ja. Maar het is echt belachelijk gewoon. van Een ja. schildpad die plossing uh, even keihard aankomt lopen. Het is zo, dit klinkt als een. Ik heb een beetje een gevoel. Een, ja, ja, een beetje een dat Een vriend van mij, nou niet de vrienden, ze mij, die had heel veel gedronken. En dat, daar had ik niet helemaal zicht op, maar ik had die best wel veel gedronken. Op een gegeven moment stapte hij in de auto. Ik zeg: Mo Moet je nou nog wel rijden? Ja, oh, ik heb wel maar niet zoveel gedronken. Dus Op een gegeven moment ging hij weg. Hij kon niet meer op zijn benen staan. Hij, dus kon... hij moest rijden. Ja, vroeg. ja, goed. Dus, eh, en tien minuten later kwam hij terug. Had hij zijn auto in de prak gereden. Ja, er was een scooter was zo in één keer over de weg <laughs> heen gestoken. En dan begon het verhaal te vertellen. Ik dacht: Jeetje, wat vervelend. En dan begon er ook meer bij te denken. En op ging gegeven moment: Joh, is dit wel echt zo? Of heb je dit eh, niet liggen dromen? Zo'n verhaal krijg ik, ook een, zo ja. krijg ik bij dit verhaal ook een beetje. Steen in de weg, Maar ja. doei. Voor mij, voor mij doei. heeft die wielrenner iets te hard uh, Ze zijn gewoon gecrashed met z'n tweeën, ze zijn gewoon met z'n tweeën ja. Ze zaten gewoon niet op te letten en dan gingen ze over de kop een beetje. Ja, die wielrenners zijn natuurlijk, hebben natuurlijk altijd wel oogklep op, ze zijn altijd wel erg uh, ja. gericht. Een ja. beetje autisme is dat ook hè, wielrennen. eenkant kant, de rechter voren ga ik. Ja. En de roep is Ik twijfel ook een beetje of um, als, die, als die politie het gaat ophouden, als ze er recht voor gaan staan, misschien dat ze dan wel stoppen. Maar ja. ik denk als ze een soort fuik creëren. Ja, dan gaat het helemaal fout. Dan krijg je echt zo'n rondvuur. Dan, dan, dan zien die. Dan zien die uh, Net dan als al die, die olifanten die plots moeten stoppen. Ja, maar nog geen. Dan gaan ge al die wielrenners. Ja, die, die rijden gewoon door. Ja. Die zien dat gewoon helemaal niet. Nee, nee dat is. Uh, tunnelvisie noem je dat. En ze gaan zo hard. Ah. Dus tunnelvisie. Nou, dames en heren, dat is een stukje filosofie. weet ik zo allemaal. Uh, Goed, um, ja, hij heeft alweer wat nieuwe werk uit. maar af en toe grijp toch en zit terug naar iets ouds van Jack White. Than my ever gets to me. And if you think that there is shelter in this attitude. Where do you feel the warmth of my Ook mega goed, maar gewoon totaal uh, radio onvriendelijk. Dat kan je gewoon niet op de radio draaien. Dus vandaar deze. Danger Mouse met Jack White en het heette uh, Two Against The One. En zoals hij dat zingetje. oh ja, pesten. Daar moet echt iets aan gedaan worden. Hè? Oh, heb je het niet als je die stem van hem hoort? Nou, zo'n zielig stemmetje. Ik, vind denk, ik, het dan? ik denk wel dat hij verpest is. Vroeg. Ja, tot die gegeven dat zijn gitaar mee een school nam... ...dan dus zei ik zou jou eens even een poepie laten rekenen, jongeman. Ja, en toen werd hij weggeblazen. Net als, uh, weet je, uh, van uh, Back to the Future, uh, weet je uh, wel? Heb je dat gezien op die scène Ja, ja, ja. ja. ja die, al die, al die volumeknop open draait... ...en dan staat hij die voor die, voor die uh, box en doet hij één keer... Krush, ...en dan wordt hij weggeblazen. Goed, ja, sorry. even uh, iets van vroeger, dames en heren. Ja. ja. van de toekomst. oh ja, yeah, oh, nee. dat was van... Ja, yeah, Back to the Future. Ja, wel, nee. Wel, ja, wel, wel, wel, welke was dat nou? Was dat nou in één, dat hij, dat hij in, in, eerst naar het verleden ging... en toen terug naar de toekomst? Volk of was dat in de variant waar hij naar de toekomst ging... en dan terug moest naar het Oeh, verleden? Volgens mij zit het... Geen el, geen. Elke film is op dezelfde manier opgebouwd. Ze komen altijd in het restaurant, ze komen altijd biff tegen... en die zegt altijd, butthead, are you chicken? En oh dan ja, krijg ze een ja, ruzie, ruzie. ruzie. ja, krijg ze een ruzie. En het mooiste ja. scène is, is in deel twee dat, ze, dat hij een trappenhuis ja. oploopt... en dat hij dan van de ene trap naar de andere trap stapt... En dan lopen ze elkaar mis. En ik snap er niks van. Oh, hoe kan nou, het nou dat je in een trappenhuis omhoog loopt? En dan stap je van de ene trap naar de andere trap. En dan loop je elkaar mis. En dan denk je: hè? Hoe kan dat nou? Er zijn dus twee onafhankelijke trappen naast elkaar in één trappenhuis. Waarvoor zou je dat nou doen? Nou goed, dat is iets wat ik me een jaar lang heb bezighouden. Ik ga het <lacht> nu wat loslaten. Maar... Nou, jij kan, uh, tegenwoordig kan je heel makkelijk stukjes filmen kijken hoor. Dus ik uh, zou. Zet die vraag op Google en dan krijg je vanzelf antwoord. Dan krijg je altijd antwoord. Het maakt niet uit wat je vraagt, je krijgt ja. altijd antwoord. De meeste gekke vragen Precies. kan je straf. Goed. Ik ja, heb een leuke foto. Ah, <laughs> ik vind dit wel wat voor jou. Ja? Uh, jij was vast wel altijd al een keer een jetpack willen hebben. Ja, ik zag het gisteren <laughs> op, op nu.nl. Nu maar het is wel een apparaat. Zeg, het is niet dat je denkt: ik ben ermee vol, maar ik ga. Uh... Nee, maar het is het begin, hè? Ja? Het, het, uh, hoe heet het? het bedrijf Martin Jetpack ja? heeft, uh, uh, ja, heeft de eerste volledig werkende legale uh, jetpack uh, op de markt gebracht. Of tenminste, die komt in 2016 op de markt. Uh, ze zijn er al 35 jaar mee aan, aan bezig om het te ontwikkelen. Ja, Naar nou die James Bond film natuurlijk. Ja. Daar staat hij in. In 2011 uh, uh, hebben ze het eerste prototype. Die kon ongeveer een, uh, ja, een kilometertje vliegen. Toen ja, was hij leeg. En ja, ze hebben nu dus eentje die kan een half uur vliegen. Uh, met een snelheid van 74 km per uur. Uh, je hebt 200 pk achter op je rug hangen, niet heel <laughs> prettig, nee. denk ik, maar um, en hij uh, um, ja, dat dus. Maar hoe zwaar is hij dan? Want ik bedoel, je ziet denken, dan kan ik hem overal neerzetten, maar het is me nogal een gevaarte. Ja, het is nogal een gevaarte, het gewicht staat er helaas niet bij, wel je een je denk... prijs. Ja? Ik um, ik weet niet, ik weet niet, ik denk dat je ook sneller het... bent met een auto, maar je kan er ook een leuke auto voor kopen, ja. hij kost namelijk 134.000 euro. <laughs> Oh, dat is maar een hoop geld. Dat is, uh, maar het is uh, de eerste, dus... Uh, het, het kan al, ja, maar een half uur kan je vliegen. Ik denk... Uh, 75 kilometer per uur. 2020, dan kunnen we gewoon, uh, ja, een compact mooi uh, ja. snel dingetje. Had het over back to future, en future, dan zie je ze allemaal in de lucht zie je ze zo uh, voorbij ja, dat gaan. Is, dat is niet gelukt. Uh, nee, nee ook. Okay. 2015, maar 2020, ik, ja, uh, Dat zal wel grappig zijn. Nou, eerst maar even een mopje muziek en dan straks veel meer, dames en heren. John Wave in Colbert. Even friki friki, hè dit. Friendly yeah. yeah. om frames te draaien gewoon. Joe Wave, dit schijnt het beste track te zijn, maar als je er even op YouTube kijkt, dan kom je op Somebody New, en dat is een vaag videoclipje. Dat gaat over skateboarden, op skateboarden en dan dat, de meest gekke dingen doen ze op skateboarden. De helft is dan ook uh, nep. We hebben ze allemaal geanimeerd, maar sommige dingen zijn wel weer echt. Er zal vast een diepere bedoeling achter zitten, maar ik heb hem niet allemaal kunnen vinden. Ja, het heet dus Joywave en Incovery. Het is de zaterdagmorgen, het loopt alweer tegen negen uur. Straks na negen uur ik ook overzicht wat er allemaal gebeurde. Deze dag door de jaren heen. Ja. Echt, ik heb wat dingen zitten lezen over andere. onder de Floris de Vijfde. Echt, wat een dramatisch leven. <lacht> man. En dan kijk we alleen maar naar de kinderen die je hebt gehad. Ik geloof ik zestien kinderen, waarvan tien vroegtijdig zijn overleden allemaal. Ja, verschrikkelijk Maar allemaal. in die tijd was dat natuurlijk niet zo heel bijzonder. Nee, dat was heel gewoon. Zeg, hoeveel heb jij er verloren? Nou, ik heb er vijf verloren. Oh. Ja, het is echt een bizar gewoon. Het is het einde van de wereld, toch als je kinderen verlies? Nou ja, straks daar meer over. En dan uh, zoveel tegelijk, zoveel ja. achter elkaar. Zoveel achter elkaar is verschrikkelijk. gewoon. Ja. Uh, er is een moeder, en nu, dit is wel een toepasselijk bericht... na al, die, al het geweld van gisteren. Ja? Er is een moeder geweest in Groot-Brittannië... en die heeft dus een bomaanslag van twee 15-jarige tieners... op het Britse parlement en Buckingham Palace vereideld. Ja. De twee jongens werden betrapt nadat een van hun moeders... argwanend was geworden toen ze onbekend poederspul... in de slaapkamer van haar zoon aantrof. Mijn moeder heeft toen de politie gebeld... en de jongens hadden onder andere chemicaliën, buizen en ontstekers bij zich... Maar waren echt van plan om behulp, he? behulp van het anarchistenkookboek een, een bom te maken. Yes. De deskundigen hebben verklaard dat de tieners de juiste spullen in huis hadden... om een bom te fabriceren. En ze wilden behalve een plegen ook... complete gezinnen doden en een onthoofdingsvideo maken. En de tieners hadden de wens om als gezochte middag misdadigers te eindigen. Hoe erg is dat, hè? Yes. En ik denk ook, ja, alles staat op internet en sommige... Worden daar dus toch door geïnspireerd ook? Dus ik zou zeggen. jongens, we worden. alles alle van dat soort dingen toch maar censureren dan? Ja, wordt dat ja. Net als die onthoofdingen ja. die allemaal uh, op internet gaan. Dan denk ik van jongens. er gaan nu jongens zeggen, wel. we willen ook een onthoofdingsvideo maken. Ik denk, hallo? Ja. Dat is toch niet normaal? Ja, maar je kan het niet allemaal censureren, dat ga je niet, ga je niet redden. Nee, nee, nee. En, en je krijgt dan toch weer. waar ja. ligt de grens? Ja. Ja, ja, ja. ja, het is, is ja. bizar. Een nutteloos leven heb je nu ook geleid al. Als je het zo wil eindigen ook gewoon. Zou je dan yes. nou geen ander paantje kunnen uitkiezen in het leven, joh? Ja, dat het zo'n ja. manier moet? Nou goed. Straks zijn we weer terug met deel 2 van het rijdenprogramma. Onder andere overzicht wat er gebeurt door de jaren heen. En het ook alleen maar grote hits. Of overdrijven nu een beetje? Nee, ik ga geen grote hits rijden. Dat ik... Straks ga ik onder andere draaien. Draa uh, uh, Dodge en Staying Out for the Summer. Ja, dat is ook wel eens leuk om die plaat een keer te horen. Tot zo.